De brand in de Boeing Dreamliner vorige week op Heathrow... komt waarschijnlijk door het noodbaken. Dat heeft vrijwel zeker vlam gevat, zeggen onderzoekers. De bekende problemen met de accu's lijken minder waarschijnlijk, zeggen ze. De accu's zitten te ver weg van de brandhaard. De onderzoekers adviseren vliegmaatschappijen... om het noodbaken in de Dreamliner uit te zetten.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 De olie gaat naar onder meer criminele organisaties op de balkan. Een commissie gaat de oliedieven vervolgen. Maar het is niet altijd makkelijk. Want Nigeriaanse politiemensen zijn vaak bij de diefstal betrokken. Het weer overdag is het opnieuw overwegend zonnig. Bij een stevige noordenwind wordt het tussen de 20 en 28 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Max. Nachtzuster. Astrid de Jong. 0800 1121 is het nummer dat je kunt bellen met al je vragen en antwoorden. Mailen kan naar nachtzuster, Twitteren kan ook, at nachtzuster. En er is een chat tijdens dit programma waar we je graag welkom heten. Ga dan even naar omroepmax.nl slash nachtzuster en klik de chat aan. Facebook.com/nachtzuster is onze pagina op Facebook. En bellen blijft de snelste weg. 0800-1121. Met nieuwe vragen, maar ook als je een antwoord weet... want er zijn een paar vragen nog helemaal niet beantwoord. Zelfs uit het eerste uur heb ik er nog een paar openstaan. Dus uh, help ons uit de brand en bel naar 0800-1121. Bijvoorbeeld als je weet hoe Hassan erachter kan komen... waar zijn ex-vrouw aan overleden is. Hij wil dat graag weten. Hoe uh, kun je zoiets bereiken via het ziekenhuis... als je wel als contactpersoon bent doorgegeven? Uh, Jan die is op zoek naar een oplossing voor de mieren in zijn tuin. Susanne vraagt zich af waarom kranen onhandig met de uh, hete kraan links, de rode kraan, zitten. Want uh, als je links draait met je rechterhand, dan loop je het risico dat je heet water over je handen krijgt. Al is het natuurlijk zo dat het water eerst moet opwarmen. Maar goed, uh, Reinder die wil weten wat hij voor zwerm over zijn tuin zag komen rond 4 uur s middags. Um, het was een... Uh, ja, best wel lange zwerm van zwarte diertjes. Het leek op Wespen, maar ze waren groter. Enig idee wat het zou kunnen zijn. 0800-1121. Meri wil weten of zij als particulier een pensioenmaatschappij kan opstarten... zodat ze haar pensioen kan overschrijven naar haar eigen rekening. Ahar wil weten waar fruitvliegjes vandaan komen. Dus geen oplossingen meer voor fruitvliegjes, dat weten we inmiddels. Maar waar komen ze vandaan? 0800-1121. Kees wil weten wat een triangelspeler verdient in een orkest. En Andrea die vroeg zich af of bij het damesvoetbal ook shirtjes worden gewisseld. En als dat het geval is. dan nou voor eigenlijk is dat, als dat niet het geval is, is dat dan omdat het niet mag? Of omdat de dames dat zelf niet willen. Kan natuurlijk allebei. Dus mocht je ooit in het damesvoetbal actief zijn geweest... of iemand kennen die dat doet... dan zou het fijn zijn als je even belt naar 0800-1121. Dus even kijken, dat zijn alle vragen die nog openstaan. Zijn er best veel. Dus bel even als je een van de antwoorden weet. Zo dadelijk ook de crypto. En ik bel even met PO om te kijken of de vogeltjes zal fluiten. Jermaine Jackson dan nu. Nou, No! But we don't have to rush the affair So you say you Is het And we don't have to take our close off. 0800 1121 is nog steeds het nummer dat je kunt bellen met al je vragen en antwoorden. Ruben. Ja, goeiemorgen. Goeiemorgen. Uh, ik geef je de gelegenheid om de crypto door te geven. Ja, dan ben je te vroeg hoor. Ja. Maar ik dank je even voor de reminder. Oké. Okay. Ja. Nou, het ging om uh, uh, de, die mevrouw met haar stamrecht BV. Nou, hij, ja, het zo, zo heet het ongetwijfeld, maar pensioenmaatschappij bedoel je? Ja, het is ja. een stamrecht BV, oh. uh, zo wordt het genoemd. Het is uh, eigenlijk uh, het is een onderdeel dat valt in de wet inkomstenbelasting. Hoofdstuk winst uit onderneming. Ja. Een stamrecht BV of een pensioen BV ontstaat... Als de activiteiten of de activa uit de BV verkocht zijn... dan wel de activiteiten uit de BV beëindigd zijn. Dan komt er een zak geld in de BV. En dat geld kan worden gebruikt om pensioenuitkeringen te doen. Er is in het verleden flink misbruik gemaakt van deze oh, optie. In de wet is er daarom een verplichting opgenomen. Dus wil de fiscus het erkennen, dan moet je een vergunning hebben, of vergunning aanvragen bij het ministerie van Economische Zaken. Cool. En dan krijg je de voorwaarden ook van de Nederlandse bank. Dan ben je een erkend pensioenbedrijf. Zolang dat niet het geval is, Kun je voor aftrek in aanmerking komen, maar dan moet je met dat geld, dus met dat geld, naar een verzekeringsmaatschappij en daar een lijfrente kopen. Een lijfrente kopen. Wat betekent dat? Dat betekent dat je daar gaat en je zegt van hier is het geld, mijn heren. Dit lijf. En dan geef je het lijf een naam verzeker ik en dan wil ik elke maand daarvoor uitkeringen. Het bedrag dat je dan maandelijks ontvangt, is een soort dus pensioenuitkering, dat wordt dan belast. Dus de, het eerste is onbelast, een onbelaste aftrek. Krijg je de uh, uitkeringen per maand, dan worden die uitkeringen belast. Je hebt het nadeel, dat als het lijf eerder sterft, dat de sterfte winst aan de maatschappij vervalt. Dus aan de bank of aan die verzekeringsmaatschappij waar je het geld hebt gestort. Vroeger, toen je zelf in eigen beheer een pensioen BV kon houden, verviel de, rent, de sterfte winst aan de BV en kon bij wijze van spreken de familie ...daarvan gebruik maken. Klinkt op zich best het, handig. Ja, het, uh, dus, dus het is zo dat je wil je, met de, wil je het erkend krijgen door de fiscus... ...je dus voor een vergunning aanmerking moet komen... ...en dan ben je een soort ABP. Maar, maar dan moet je ook aan alle voorwaarden voor een pensioenbedrijf... ...een pensioenmaatschappij, uh, moet je voldoen... Dus je moet een bestuur hebben, je moet een administratie inrichten... ...je moet elk jaar een accountantsverklaring doen opstellen... ...je moet een actuariel rapport doen opstellen. Nou, aan al die voorwaarden die gesteld worden door de Nederlandse bank moet je voldoen. En dan uh, krijg je elk jaar dus, dan heb je, hou je het recht van de vergunning... ...die je hebt gekregen van het ministerie van Economische Zaken. Ik moet, moet zeggen dan... dat Miri het mooi bedacht had, maar er gaat wel een hoop werk in zitten een hoofdwerk is en daarom is het als het, als het gaat om een miljoenenbedrijf, ja. dan is het voor die mevrouw of een miljoenen uh, uh, pensioen BV, dan is het voor die mevrouw wel aantrekkelijk, want er komen ook accountantskosten en advieskosten bij. Uh, gaat het om minder, dan gaat het om enkele tonnen, dan ja. zou ik haar doen overwegen om uh, te kijken van zijn die zijn die kosten en de moeite het waard ja. Uh, zou, de ik tijd. Niet ja. zou ik dan niet gewoon uh, toch moeten afstorten bij een erkende verzekeringsmaatschappij die reeds een vergunning heeft en die reeds aan alle voorwaarden voldoen? Zodat ik bij de fiscus mijn. Want daar gaat het om, ze, ze, ze heeft dat niet genoemd. Het gaat erom dat de fiscus het, erkend, uh, het moet erkennen. Dus dat je, je belastinginspecteur zegt van nou, mevrouw. Bij deze opstelling erken ik uw aangifte uh, inkomstenbelasting, het onderdeel winst uit onderneming. Is het duidelijk? Het is duidelijk en het is een, uh, een uh, volgens mij afdoende antwoord. Dankjewel, Ruben. Ja, ik had nog een, uh, ik had nog een, uh, een antwoord op die manier van uh, de contactpersoon, het ziekenhuis. Ja. Ja, uh, het is zo dat als je contactpersoon bent bij het ziekenhuis ja. je slechts een medium bent ter bevordering van de communicatie. Ja. ja? Uh, de patiënt moet, zoals die opgeeft wie die als communicatiepersoon of contactpersoon wilt hebben, zou die persoon aan het begin moeten zeggen, dus het ziekenhuis moet ontheffen van de uh, wet uh, persoonsgegevens. Uh, die zou aan het begin dus moeten doorgeven van... luister, kom ik te overlijden? Dan is deze persoon ook bevoegd om inzage te krijgen in mijn medische gegevens. Goed, maar dat in... heeft ze niet gedaan, dus daar kan nee, hij zich niet op niet beroepen. No. Zijn er dan, dan nog mogelijkheden? Dan zou, dan zou een andere mogelijkheid zijn als die meneer mentor, een juridisch mentor was. Maar dat is hij ook niet. Dus hij kan zich ook niet met de medische gegevens bemoeien... Een praktisch advies is dat hij contact opneemt met de ombudsman van het ziekenhuis. Mm -hmm. En de ombudsman van het ziekenhuis zou een bemiddelende functie kunnen hebben of kunnen vervullen in deze. Ja, okay. Hij heeft geen recht, maar het, moet, het zou een gunst zijn. Okay. Ja, nou ja, dan dus kan hij in dan... ieder geval nog iets proberen. Dankjewel Ruben. Ja, alsjeblieft. Een goede nacht hè. Ja, jij ook. Dag. Dag. 0800 1121 Saskia. Oh nee, wacht even. Ik wil heel eventjes Peo bellen. Want als we dan toch een beetje in de, in de, zeg maar, de oude sferen zitten... door de wandelman te bellen eerder in dit programma... hadden we ook altijd Peo die eventjes liet weten dat de zon was opgekomen... en dat er vogeltjes floten. Dus even checken of Peo al wakker is. Met Peo. Oh, daar is hij al. Hey, Peo. Hoi. Met Astrid. Ja, wat leuk he, dat je even een keer belt. Ja, maar jij stuurde van de week een berichtje van zullen we de vogeltjes weer eens laten horen? Ik denk dat is echt, dat is denk ik, twee jaar geleden. Ja, dat is minstens twee jaar geleden. Waar heb je al die tijd gezeten? Op het water? Uh, ja, op het water, dat klopt. Dat oh, dat klopt. is mooi. <laughs> Want dat is jouw thuis, ja. Ja, dat is inderdaad mijn thuis. Nou, ja. vroeger belde jij regelmatig even eigenlijk alleen maar om te laten horen dat de vogeltjes wakker waren. Ja, klopt. En ik dacht het is zomer. Ja. Zijn ze wakker? Ja, ze zijn wakker. Laat ze eens horen dan. Ze zijn niet heel fanatiek nog, oh, maar ja. uh, ik hoor ze al wel. Kun e jij ze horen nu? Nee. Even stil. Peo, ik hoor geen vogel. Oh, je hoort weer geen vogel. Wat is dit? Wat, he, he, kun je niet wat uh, luidruchtigere vogels produceren? Ja, dan moet ik zelf dat doen. Uh, nee, dat zou natuurlijk onmiddellijk... Uh... Zouden we dat weten, vooral omdat ik het net gezegd heb? Ja, nee, maar dan is mijn telefoon mijn... Ik heb geen richtmicrofoon uh, op mijn telefoon. Nee, je moet een richttelefoon hebben. Ik een richtmicrofoon op mijn telefoon. Maar het, het zijn toch merels bij jou in de tuin? Ja, ja heel veel. Nou, spannend. het zijn meestal hele luidruchtige krengen als je wil ja, slapen. dat klopt. Maar uh, en er zit hier een merel en die heeft een nestje in de boom. Ja, en, uh, en die merel die is aan het zonderbare overdag. Ach. Hij doet zijn vleugels wijd en dan gaat hij gewoon in het gras liggen. Of <laughs> op het dak liggen. En, nou ja, en op een gegeven moment had hij zijn stafel, had hij wat open. Ik denk, nou, er moet maar een bakje water bij. Dan kan hij een beetje poedelen of een beetje drinken. Maar daar had hij helemaal geen zin in. Hij, uh, hij gaat gewoon zijn eigen gang. Een en beetje nu, een luie merel. En nu is hij gewoon stil. Maar ja, ja ik, hoor, ik hoor hier dus wel vogels, maar uh, heel zachtjes niet. Nog hoor. één keer proberen? Ja, ik zal even de telefoon in de lucht houden. Ja. Nee hoor. Nee. Hoor je het? Of nee, je het? echt. ik hoor echt nog niet een fractie van een vogel. Oh, wat verschrikkelijk. Ja, het is echt jammer. Maar Po, Ja? Heel even voor mij, hè? want ik, ik zit hier natuurlijk in een donker hok... en er zijn ook mensen die liggen nog lekker in bed met de verduisterde ramen en zo. Hoe lang is het al licht? Uh, nou, ik ben net op, want ik ben om vijf uur wakker... en uh, ik denk, nou, ik zet de radio aan, uh, want jij bent er ook voor. Ja. En toen hoorde ik dat je van mij te gaan bellen. Dus toen ben ik er maar snel uitgegaan. Maar toen was het dus al licht. Want ik sliep gewoon als een raf. Oh, lekker toch. Maar was het al licht toen om vijf uur? Ja, toen was het al licht. Ja. En, en, en even voor mij is het grijze lucht, is het helderblauw, is het er tussenin? Het is een hele mistige ochtend, een beetje boven het water. Het is een prachtig licht. Op een oh, is dat hè? Nou, val je een beetje weg? Maar... Oh. Nou, er hangt een hele mooie mist hangt er boven het water. Ja. Nu heb je het wel staan. Ja. En dat is een hele mooie, stille ochtend. Absoluut geen spatwind, waar ik zo van hou. Ja. Als zeiler. Maar ja. uh, nee, het is een hele mooie, rustige ochtend. En uh, ik denk dat het prachtig weer wordt vandaag weer. Nou, is het is toch fijn om te weten dat het weer prachtig weer weer wordt. Ik weet wel zeker dat het heel mooi weer wordt. Dankjewel, je Peo. Tot gauw, hè? Ja, en jammer dat uh, de vogels niet hard genoeg zijn. Ja, nou, de groeten aan die uh, stomme... en dan bedoel ik in geluidloze merel. Ja, dat begrijp ik. Oké, okay, doeg. Hoi, hoi. hoi. hoi. Leuk iets gebeld hebt. Insgelijks. 0800 -1 -1 -1. Saskia. Goedemorgen. Goedemorgen, Saskia. Ik heb een antwoord op de mierenvraag. Oh, mooi. Vertel. En die is eigenlijk heel simpel. Laat ze lekker buiten lopen, want volgens mij is dat de habitat van de mier... Ja, maar ja, als je, als je lekker buiten wil zitten met je glazen oranje... dan word je ja, maar, natuurlijk helemaal galisch ervan. Maar ze klemmen toch niet in zijn glas? Daar had hij het niet over. Hij zei alleen dat ze over zijn stoep heen liepen. Toen dacht ik, ja, maar die beestjes moeten toch ergens wonen? Dus de oplossing is eigenlijk negeer de mier. Leven en laten leven. Ach, wat mooi. Wat een mooie boodschap op de vroege ochtend. Ja. ja, en ik bedoel, dat sluit ook een beetje aan, ja, uh, als Radio 1 luisteraar zou ik inderdaad iedereen willen adviseren dan ook een keer zondagochtend vroeg op te staan en vroeg vogels te luisteren. Ja. Dan weet jij ook meteen dat er op dit moment heel weinig vogels fluiten, omdat het broedseizoen voorbij is. Oh, en, dus, en dan willen ze dan... de babyvogels niet wakker maken. Nou, nee, ik bedoel, dus dit jaar het sowieso niet zo succesvol, broedjaar geweest. Heb ik uh, via de radio gehoord. Ik, heb, yeah. ik, ben geen, ik ben geen vogelaar of zo, of maar. <laughs> maar dat is ook maar wat ik wou zeg op zondagochtend Het yeah. snijdt me een beetje hoor. Van Menno en Janine. Ja. Yeah. Ja. En uh, nou ja, goed, dus dan uh, ja. En dan is het nu eerst gewoon een rustige periode van, van het jaar. Nou, zijn ze niet zo actief. Ik bedoel, op, op zondagochtend hoor ik hier alleen een paar kraaien en exers nog ruzie maken. En uh, ja, voor de rest is het weinig gezellig meer. In het nou hoog. ja, maar ik, ik probeerde gisteravond even een tukje te doen. Nou, reken maar dat er daar in de tuin uh, de agressieve vogelgeluiden. Ja, dat zeg ik kraaien en heksers. Nou, daar waren die het. Ja, die, die, die, die maken nog nu op dit moment herrie. Die zijn alleen allemaal aan het krassen, inderdaad. Maar voor de rest echt mooie uh, merels, zou jij het ook zeggen. Nee, die geen uh, mooie, mooie melodietjes. Dat uh, is op dit moment even, even weer voorbij. Dus, uh, huh. nou. En ik denk dat die meneer inderdaad toch een zwerm bij je heeft gezien. Want lang, lang geleden, toen ik nog bij mijn ouders thuis woonde... Ja. toen zaten wij ook een keer in de tuin. En toen leek het ook inderdaad echt eerst al op flinke hoogte dat er een... Ja, zeer plaatselijk, zou ik bijna zeggen, ondersbuifvorm. Verduistering, de lucht, ja. De lucht werd echt pikzwart. En wij zijn echt naar binnen gevlucht omdat we dachten, wat is dit? Want het was echt heel eng. Ja. Ook wat hij, wat hij vertelt over die schaduw die viel, dat was bij ons ook. Maar toen landen er inderdaad dus een paar minuten later een enorme zwerm bijen in de tuin. Dus deed me meteen daaraan denken. Maar ja... We weten inderdaad, we hebben geen plaatjes ervan, dus ook dat is geen wetenschap, maar nee. zou kunnen. Nou, dan de denk ik het zomaar ook, want heel veel alternatieven heb ik nog niet gehoord. Dus dankjewel Saskia. Oké, okay, graag gedaan. Goeien nog, hoi. Um, Hans uit Rijen, hallo. Ja, goedemorgen, hier met uh, Hans van uit Rijen. Dag. Uh, ik wil dan opvolgend wat ik net gehoord heb van die mevrouw van Over die Bijen, ja. waargenomen. Maar ik heb zo'n idee dat het... Uh, ja, tenminste, wat ik denk. En nou, las ik het ook. Ik heb teruggekeken bij Wikipedia, ik zag het ook. Een ja. horenaar. Wat? Een horenaar. Wat is dat dan? Ja, dat is ook een, een, ja, een verwant aan de wesp. Ja. En die waren ongeveer 3 mm. Ja, of uh, ja, nee, 30 mm ze ongeveer lang. Uh oh. En, uh, en die, ja, dat was vroeger zeldzaam, want ik ben zelf macro ja, fotograaf Fotograaf geweest. Oh, leuk. Insecten. En toen kwamen ze nog zeldzaam voor de kant acht, negen jaar geleden dat ik hem eens een keer op de foto heb gehad. Mm. En later uh, komen ze steeds meer voor. En dat las ik nou net in België, Nederland en vooral in het oosten. En nou denk ik aan die man die zei dat hij dus een zwerm. en ook. ze hebben ook een heel uh, ja, zeg maar een fel vlieggeluid. Mm. Dus ik denk dat in een zwerm. ze zijn van onder het donkerbruin-rood. als je ze van onderaf ziet. Yeah. Maar het lijkt sprekend op een wesp. Oh. Maar is het, uh, is het een horenaar? Ja, een horenaar. Ja, mij maakt je alles wijs, hè? Maar is dat weer verwant ook aan de horenzol dan? <laughs> oh. Helemaal niet, hoe het allemaal met een vergelijkbare ding. Maar het, het kwam in één keer toen ik het hoorde vanmorgen, dacht ik, van die man, van dat hij dat uh, had waargenomen, zo'n zwerm. Mm -hmm. Maar meestal komen ze niet zo gauw in een zwerm. Tenminste, ik heb het nooit waargenomen. Maar misschien dat ze dus, uh, ja, door het warme weer en dergelijke, dat er dus meerdere uh, ja, nou uitkomen of dat het. Uh, ja, dat ze meer gezien worden. Dus ik, ik, maar ik weet niet beter... 8, dus 9 jaar geleden ooit heb ik, zo op, heb ik hem ja, zo eentje op. En die is nou vrij groot. Zeg maar het dubbele van een normale wesp. Juckers. Nou, en het geluid... Uh, ja, als je die dus uh, voorbij hoort zoomen... Ja, het is eigenlijk een heel fel geluid. En ik hoorde dat die man geloof ik ook zoiets zei van dat hij een geluid hoorde, dat die zwerm voorbij kwam. En, en steken ze dan ook net zo gemeen als een wesp? Ja, ze zijn een stuk... Uh, als ze steken... Dan, is het, uh, ja, dan heb je er wel meer last van als een gewone wesp. Oh, nou, dan ben ik gewaarschuwd. Ik vind wesp al eng. Laat staan dan nu een horenaar. Horenaar. horenaar. Staat, ik had hem dus uh, voordat ik denk, kijk, kijk ik herinner ik me daar eigenlijk Ik denk, ik heb even gekeken op Wikipedia. En toen kwam ik het horenaar. Maar mm -hmm. er staat helemaal beschrijving. Dus mensen die daar meer over weten, staan ook van, uh, van het steken en dergelijke, of zo gevaarlijk. Want zelfs de koningin, die is nog groter. Dus, uh, bij deze dacht ik van, nou, ik zal even reageren. Ja, nou, dat vind ik heel prettig, want het zou zomaar het uh, wel eens geweest kunnen zijn. Dankjewel. Ja? ja. Oké. Okay. Goeiedag. Dag. 0800-121 is het nummer dat je kunt bellen met al je antwoorden en je vragen. En nou had ik dus vorige week Jaap van Belze uit Vlissingen aan de telefoon... En uh, net als onze wandelman Mark Wolfen, zou hij dus uh, de Vierdaagse gaan lopen. En ik sprak met hem af volgende week rond half zes. Bel ik even hoe het gaat. Nou ja, dat is het nu, hè? Vier minuten voor half zes. Toch even naar Nijmegen schakelen. Kijken hoe het gaat met Jaap van Belzen uit Vlissingen. Hij heeft in ieder geval goed getraind. Want vorige week belde hij dus tijdens een training. Mm -hmm. Eens even kijken, hoor. Goedemorgen. Goedemorgen, Jaap. Ja, goedemorgen. Aftrit. Hallo, hoe is het? Uitstekend. Zeg, wat klinkt het daar rustig? Loop je helemaal alleen achteraan? Nee, ik zit nog steeds op mijn kamertje. Echt waar? Ik mag pas, ik mag pas om half acht gaan starten. Oh ja, ik weet echt helemaal niets van de systemen. Maar uh, ja. hoe wordt dat ingedeeld dan? Nou, er is een groep die mag om 4 uur. Dat was mijn ja. voorganger, die hoorde ik vertellen. Ja. Die gaat om 4 uur weg. Dan is ja. er een groep van de, vier, van de 40 kilometer die mag om kwart over vijf gaan starten. En er is een groep van de 40 die mag om 6 uur. Ja. En de 30 kilometer, wat ik ga lopen of, en ook gelopen heb, dat is pas om half acht. Maar waarom mag jij maar 30 kilometer lopen of waarom loop ik, jij maar 30 ik, kilometer? Nou omdat mijn leeftijd toelaat dat ik de 30 kilometer loop. En het verleden jaar heb ik 40 gelopen. Maar toen heb ik mijn open opengelopen. <lacht> ja, dat is niet verstandig. Nee, nee. Dus toen heb ik zo'n wijs besluit genomen om te zeggen... Van, nou, het is leuk, de Vierdaagse. Ja. Maar het moet niet een lichamelijk gebrek gaan worden. Dus toen heb ik gezegd, dan loop ik de 30. Maar mijn collega, ja. want om kwart voor drie ging het wekkertje bij hem af. Ja. En die loopt de 50, dat is een Engelsman. En die Daar is al begonnen... Ja. Die is om vier uur al begonnen, loop ik al twaalf jaar de Vierdaagse mee. Maar die zei, als jij terug gaat naar de dertig, ga ik nog één keer de 50. Ah, oh, dat is ook niet sportief. Nee, en dan kom ik weer terug en dan gaan we samen weer de dertig oh, oké. Okay. Ja. Zeg maar, hoe is het dan om voor, het al, voor de eerste keer echt alleen te lopen zonder die collega... Alleen, dat kan niet. Nee, je loopt alleen, ook niet je loopt alleen 40, natuurlijk. 40.000 mensen. En ik heb uh, nog uh, heel veel kennissen uit Vlissingen. Want wij lopen ook de vierdaagse van Marbella in Spanje in oktober. Oh, oh lekker warm. En, en die zijn er ook. En Dus oh. daar loop ik samen mee. Hoe is het eigenlijk als je met iemand loopt die je niet aardig vindt, die in hetzelfde tempo loopt? Dan ga je langzamer lopen en dan gaat die ander maar voorlopen. <laughs> en, en op de duur bij mij het zicht verdwijnen. <laughs> Oké, okay, dan voorzichtig links inhalen in de berm, ja, dat ja, soort ja. dingen. Maar wij, hebben, wij, wij komen uit Zeeland en wij hebben allemaal vlaggetjes op onze rugzak. Dus wij zijn overal herkenbaar. En dat heb die Engelsman, die heeft dat ook met een vlaggetje van de RAF. Mm -hmm. Van de Royal Air Force Society zit hij. En wij konden elkaar altijd vinden. Ja. Want hij liep soms al eens sneller of hij bleef achter bij een Engelse... Uh, uh, Dame. De kadetten. Kadette. Oh, ja. en, en dan, dan, dan uh, zag ik hem altijd weer, oh daar komt hij weer... Maar als je dat niet hebt, dan ben je mekaar zo kwijt, hoor. Oh, oké. Okay. Dus als je iemand kwijt wil, dan doe je gewoon even je vlaggetje af. Ja, dan uh, ben je niet meer herkenbaar. <laughs> en um, hoeveel jaar was jij? Ik was 68. Oh, nee, dan is het je vergeven. Dan vind ik 30 kilometer ja. ook nog steeds een pittig afstand. Want hoe loop je nou je lease open? Nou, dat is niet met schuur in, Maar dit jaar heb ik er veel uiencrème op ingedaan <laughs> in mijn lease. En dat helpt goed. Ik ah, heb nu helemaal, helemaal had geen last. Je het vorig jaar moeten weten. Nou, daar had ik het ook. dan heb ik het... Uh, een uh, second skin erop gedaan, dat is een tweede huid. Oh. Maar dat hielp het niet, dat, uh, die artsen van het leger, die, uh, die hield mij wel. Maar als ik een paar kilometer verder was, uh, was die uh, second skin er weer af. Oh nee, dat schiet natuurlijk nee. ook niet op. Zo, en ja. gaat het allemaal goed de afgelopen dagen? Geen uh, narigheid, blaren, ellende? Uh, jawel, jawel. Oh, gelukkig. Nu uh, blijkt ik ook weer dat ik... Uh, uh, doorgezakte plat, of, uh, platvoeten heb. Doorgezakte zak... platvoeten, ja. Ja, en dan zak mijn uh, voet, die, uh, die is niet goed meer. En uh, ja, we hebben hier uh, in huis, zijn er vijftien mandelaars. Oh. En, en er zit gelukkig ook een broeder bij. En die heeft mijn blaren doorgeprikt en die zegt, heb jij geen rugpijn? Ik zeg, ik heb er nooit rugpijn gehad. Hij zei, nou, je hebt uh, behoorlijk doorgezakte voeten. Hij zei, je hebt gewoon platvoeten. Hij zei, je moet eens naar een podoloog gaan als je klaar bent. En dan moet je eens uh, steunzolen dan laten meten. Hij zei, maar daardoor komt het dat je nu blaren hebt. En dat je er gewoon op je 68ste achter komt dat je doorgezakte platvoeten hebt? Ja, ja. En dan het gekken is nog, de rechter is het en de linker heb ik geen last. Oh, gelukkig. Ja. Zeg, um, um, uh, Jaap van Belzen, kan ik misschien een plaatje voor je draaien? Gewoon om de spirit er even goed in te krijgen. Ja, natuurlijk. Dat is of het Vierdaagse Lied. Het Vierdaagse Lied? Het, het Vierdaagse Lied. Ja, ik ben geen kenner, hè? Nee, of ik ben... uh, wij lopen de Vierdaagse. Dat of, is ook een liedje. Of het Vierdaagse Lied, of wij lopen de Vierdaagse. Dat heb ik hier toch niet in de algemene Radio 1-computer? Dat weet ik niet. Dat het zijn lopen alleen lopen. de grote hits die hier in de computer staan. Ja. Ja, het was leuk geweest als ik dat voorbereid had, maar ik heb zeg, ze niet. Zeg maar, ik heb twee kaartjes naar je gestuurd afgelopen weekend. Ja. Eén van de vierdaagse en één van een klederdracht... Uh, Ach, liever trening. toch, ja. Maar wat had je gevraagd, met ja. afbeelding erop... ja. En nou blijkt dat je die niet gelezen hebt of gekregen hebt. Nee, want het, de, ja, het postsysteem tussen mij en Max... Dat, daar zit een kleine vertraging in. Maar in augustus ga ik alle kaartjes die ik gekregen heb... op Postbus 518 1200 AM in Hilversum... die ga ik allemaal hier ophangen bij Radio 1. Ja. Maar dan moet ja. eerst de Tour de France even afgelopen zijn. Want anders dan gaan ze hier moeilijk doen... omdat al die uh, de shirts en zo hier de hele tijd hangen. Maar ik ga alle kaartjes, alle zeven ga ik ze ophangen. Dus dan zijn er twee van jou bij. Ja, maar vandaar dat je ook het, de achterkant niet gelezen hebt, want daar stond mijn telefoonnummer op. Vandaar nog even een uurtje geleden die oproep moest doen. Ja, nee, maar ik vind het ook altijd leuk. Ik, ik ben een gek op van die kaartjes, met van die foto's en zo. Dus ik waardeer het heel erg. Ja. Maar hij komt met een kleine vertraging, komt hij aan bij mij dan. Jaap. Prima. Maar, okay. maar, maar ja, dan kan ik je niet blij maken met, de, met het Vierdaagslied. Kan ik je misschien blij maken met Edwin Starr en 25 Miles? Ja, dat kan ook. Ja. ja, je bent wel zo makkelijk. Hè. Heel veel succes vandaag. Dankjewel. Okay. Een vrede uitzending. Dank je wel. Oké. Dank je. Doei. Wees beet voor alle mensen die de laatste dag ingaan... van de Vierdaagse van Nijmegen. Edwin Star was dat op Radio 1 en 25 miles. 0800 1121 is het nummer dat je kunt bellen als je nog een antwoord hebt. We hebben nog eens even kijken, zo'n 25 minuten. Het zou fijn zijn als we alle vragen kunnen beantwoorden. Uh, Andrea wil graag weten of dames ook wel eens shirtjes wisselen... bij het uh, damesvoetbal. En als dat niet zo is, is dat dan omdat ze niet willen... of omdat ze niet mogen... Kees wil alles weten over het leven van de triangelspeler. Uh, Reinder die had dus die zwerm in zijn tuin. Nou, ik ga er maar vanuit dat Hans met zijn horenaars gelijk had... dus dan kan ik die afvinken. Har wil nog steeds heel graag weten... waar fruitvliegjes eigenlijk vandaan komen. Opeens zijn ze er met hele kuddes, hele scholen, hele hordes. Maar waar komen ze vandaan? 0800-1121. Suzanne wil graag weten waarom bij kranen de hete kraan links zit... terwijl de mensen toch met hun rechterhand de kraan opendraaien... En dus het risico lopen als die hete kraan links zit om zich te verbranden. Uh, Jan uit Zeeland, die wil zijn mieren kwijt uit zijn tuin. Hoewel ik het verhaal van Saskia wel mooi vond van zojuist. Misschien moet je gewoon leven en laten leven. Maar goed, als die er dan graag vanaf wil, wie heeft er adviezen voor Jan? 0800-1121. Dan heb ik nog een cryptogram. Laat ik die niet vergeten. Ook op verzoek van Ruben, die zojuist belde. En het cryptogram van vannacht luidt als volgt. Amfibie op een rijwiel. Amfibie op een rijwiel. Acht letters, daar moet de oplossing uit bestaan. En je kunt hem doorgeven via 0800-1121. Charlotte, goeienacht. Ja, goeiemorgen. Mag, mag dat ook? Ja hoor, als je wakker bent en het is licht ja, en je vindt en het dat het is ochtend licht. is. En het is licht. Ja. <laughs> nou, goeiemorgen. Goeiemorgen. Ja. Misschien heb ik een uh, antwoord op de fruitvliegjes. Oh, dat zou mooi zijn. Nou, weet je, op het fruit en op groente en op allerlei andere soorten van, van deze materie bevinden zich eitjes van die vliegjes. Toch, hè? En die, en die komen tot ontwikkeling door warmte en door uh, fruit dat heel lang ligt. He, dan, dat gaat rotten en uh, ja, dan krijg je ook weer een bepaalde... Uh... Uh, chemie, zal ik het zo maar noemen. En die uh, eitjes komen dan uit, ook mede door die warmte. En, en ook wat die wijn betreft, ja, ik kreeg het idee dat de wijn buiten gedronken werd. Of en, en dan is het vaak dan warm, hè, als je buiten wijn drinkt. Mm -hmm. En dan komen die eitjes ook tot ontwikkeling. En dan gaan ze natuurlijk op die geuren af. Net zoals een bij op de bloemen afvliegt, komen die, uh, hè, op, uh, uh, komen die vliegjes af op de geuren en over die rottingsprocessen. Zo simpel is het. Maar als ik, als ik dus een appeltje eet, dan zit ik eigenlijk op uh, vliegeneitjes te kauwen. Nou, je, je, ik neem aan dat je of het appeltje scheelt, of het appeltje afspoelt. Um, vanaf dat morgen zou wel. Doen als ik jou ja. <lacht> dat ga ik ook doen als ik jou was. Ja, dat ga ik ook doen als ik mij was. Moet ja. je doen, ja. En dan zijn die, die eitjes van die vliegjes nog niet eens zo ernstig. Nou. Als je die naar binnen zou krijgen. Maar de pesticiden die over het fruit en alles gespoten wordt, helaas... Uh, ja, dat is toch wel wat uh, ongezond, denk ik. Ja, daar hebben we het al heel het... vaak over gehad in dit programma. Maar ik hoop mm -hmm. altijd een beetje dat het gewoon goed is voor mijn weerstand. Oh, maar, maar ja, pesticiden niet hoor. Nee, ook niet. Nee, nee, nee, nee, ah. dat is puur gif. Maar goed, misschien werkt het bij jou nee, wel. Nee, maar zo. als je af en toe een klein hapje gif neemt, dan uh, maak je uh -huh. heel veel antistoffen of zo. Zo'n ja, soort... Ja, nee, maar nee, nee, ik nee. kan het niet dat je eens zijn. Maar weet je, dit soort processen, wat die eitjes betreft, ja. die vliegjes, dat komt ook eigenlijk voornamelijk voor eh, in de zomer, wanneer het warm is. Want in winter zie jij nooit, als het goed is, vliegjes op je fruit zitten. Nee, precies. Dus de combinatie van, het is een combinatie, van fruit. Maar die combinatie zitten een er eindjes. eigenlijk al. Ja. Die eitjes zitten er al. Nou, goed, ik weet wel dat ik voortaan een dikke laag appel van mijn appel afschil voordat ik hem op. <lacht> nou, ik ga voor de klokhuizen zit. zitten eten. Nee, luister, luister. Ja, ik luister. Schillen, want dan zitten, zitten de vitamine, die gaan er dan weer uit. Ja. En? Ik goed. bedoel. Lijkt me ook weer niet handig. Maar je moet altijd het fruit en de groenten. Heel goed spoelen. Staat genoteerd, jij... Charlotte. Graag gedaan, Astrid. Dankjewel, tot de volgende Dag. keer. Doei. Hans. Goedemorgen. Goedemorgen, Hans. Wij hebben een... Uh, mezelf en ik hebben een oplossing voor die meneer met zijn nieren in zijn terras. Je komt bij hem stampen? Nee, nee, oh. nee. Want dan zou je we dat misschien wel willen doen, maar ik niet. Nee. <laughs> die meneer, die, die meneer die moet even een, een pak zout halen. En oh. die even tussen zijn tegeltjes strooien. Zout? Zout, ja, en hier komt op zoetigheid af. Ah, en, en als, hij dan, als er dan zout ligt, dan, ja, maar zout ruik je, nou ja, ja. Nee, nou, ja. ik doe, ieder jaar als ik op vakantie ga, doe ik op, bij mij in mijn voortuin daar heb ik ook heel veel last van, doe ik uh, tussen de 50 en de 100 kilo zout op de pegels uh, vegen. 100 kilo zout? Ja, zijn zeg mijn maar, vier zakjes van 25 kilo, dat oh, valt voor ja. mij hoor. Ja, oké. Okay. Die veeg ik tussen, en dan is het 14 dagen over dat het niet gaat regenen. <laughs> dus dat het droog blijft. En dan veeg het weg ben je onkaar kwijt die heb ik ook gelast meer voor je Pot Potverdorie, dus jij bent iedere, iedere zomer ben je aan het strooien. Ik ben iedere zomer strooi ik tussen de 100 kilo zout. Ja. Hey, en die zoon van jou? Ja. Hoeveel jaar is die? Die is 8. Uh, acht. Acht. En die is nu al wakker om 10 uh, minuten over half zes. Ik zal het u sterker vertellen. We zijn vanmorgen met z'n tweeën om kwart over drie in de vrachtwagen gestapt. En waar mag hij mee met papa in de vakantie? De hele week gaat hij mee. We gaan normaal op maandagmorgen om een uur of drie de deur uit... en ik kom op vrijdagavond kom ik weer thuis op zaterdagmorgen. Ah, oké. Okay. Dus nu is hij met papa op pad. Ja, ik was toevallig gisteravond thuis en uh, hij wou graag mee. Nou, dan mag dat. Normaal Hoe heet jouw zoon? Oparm. Wat zegt u? Hoe heet jouw zoon? Tim. Tim. Mag ik Tim even? Ja, hoor. Oké. Okay. Met Tim. Hi Tim, met Astrid spreek je. Hé hey Tim, ja. ik wil even checken of het waar is... dat jouw vader echt iedere zomer zout in de tuin te strooien? Ja. Echt? En helpt het? Ja. Hebben jullie nooit mieren? Mm, we hebben wel veel mieren, maar dan niet meer. Oh, dus het helpt echt. Wat een slimme vader heb jij. Ja. ja, en, en uh, jij gaat nu mee op de vrachtwagen. Vind je dat niet heel saai? Mm, ik ben gewend. Ik ging met mijn tweede mee en mijn derde ging slapen. Oh, en ga je, als je later groot bent, word je dan ook vrachtwagenchauffeur? Ja. Oh, en, en wat heeft je vader aan boord voor spullen? Mm, zout. Echt waar? Ja. Rijdt hij met zout? Ja. Oh, vandaar hij doet gewoon een zoutpromotie. Ja. Oh, oké. Okay. Hé, hey, en Tim? Ja. Als jullie over een rotonde gaat, hè? Geef je vader... gaan, geef je vader dan richting aan? Ja. Oké, okay. nou daar ben ik weer helemaal bij. Dankjewel. Ja. Heel veel plezier, hè? Ja. Dag, Tim. Doei. Doei. Ja. Wat een liefert. Wel, hè? Ja, dat heb je goed gedaan. Ja, dan heb ik het thuis nog eentje zitten van zeggen... ...niet vrouw is nou aan het huilen, want die mocht niet mee. Ah, dus oh. nou dan belt hij ke volgende keer, oké? Okay? Nee, jij bent alleen nog vrijdag op de radio. Ja, dat is het, dus het probleem, hè? He? En ik ben af en toe toevallig ben ik in het land, want ik ben uh, rijden internationaal. Maar als ik mazzel heb, dan mag ik dit nog twintig jaar doen, dus dan spreek ik je nog. Ja, dat zal zeker goed komen. Die meneer die moet geen 20 kilo zout in een supermarkt halen. Die moet naar de Boerenbond gaan of naar een andere coöperatie. Ja. Die vind je, je op een industietrein, vooral in Zeeland, heb je die wel. Ja. En dan kan hij ze gewoon per 25 kilo kopen voor een zak. En dan gaat uh, hij 12 euro. Kijk, dankjewel. Is goed. Goeienacht, hè. Hetzelfde. Doeg. Doeg. Gertjan jan Dag. Goedemorgen. Dag. Ik heb nog een antwoord op een vraag die tussen wal en schip dreigt uh, terecht te komen. Ja. was die vraag van die meneer op Cuba die een zogenaamde regenboog om de zon zag. Ja, maar dat was geen vraag, het was meer een opmerking. Maar... Nee. Oh. Hoe, hoe dat een normale regenboog, dat is maar half half, hè. Ja. En hij zag een ronde. Ja. Ja, en dat is namelijk geen regenboog. Een zogenaamde halo. ja. Een kring om de zon. Oh ja. En het verschil tussen een, wat ik maar noem een echte regenboog en een halo... is dat de kleuren andersom zitten. Echt waar? Die zitten ja. ondersteboven, achterstevoren, ja, binnenstebuiten? Ja, bij de halo lopen, zitten ze andersom. En dat heeft te maken dat uh, zo'n halo om de zon... dat komt alleen voor bij die sluierbewolking... of met duur woorden die cirruswolken, ja. uh, waar ijskristallen in de lucht zitten. En dat heeft dan te maken met de breking van het licht door die ijskristallen. Oh. En dat is dus een heel ander uh, fenomeen dan een regenboog. Dan moet je altijd met je rug naar de zon staan, en dan regent het en dan zie je een halve. Ja. Dus het, uh, het is gewoon een ander fenomeen wat erop lijkt, maar uh, wat toch anders is. Kijk, nou, dat is mooi dat dat eventjes uh, uitgelicht is, Gert-Jan. uiteindelijk, ja. ja. En dan heb ik ook nog een. Het antwoord is eigenlijk al gegeven op die triangelvraag. Nou ja. Ja, door die mevrouw van een fanfare. Ja. Het is een onderdeel van het hele slagwerkinstrumentarium. Oh. Dus het, de, de triangel die staat als het ware, oh, die, die wordt bespeeld naast de grote trom. Mm -hmm. Of mm -hmm. nogal dat, dat kleine werk, naast de paukenist. En het, waar die slagwerkers uh, heel gespitst op zijn, dat ze de klap op het juiste moment geven. Ja. Want één klap te laat en de hele handel uh, gaat de vernieuwing in. Dus dat is, geldt ook voor een triangel. Maar, maar betekent dat dan dat als je uh, bijvoorbeeld een opleiding conservatorium slagwerk doet, ja. dat je dan ook een uh, trim, trimester. Trim, ja, zoiets: met... triangel en xylofoon ja. En, oh. en uh, uh, uh, bekken en grote trom. Het hele slagwerk naast de paukenis. De paukenist is eigenlijk nog een beetje een luxe, omdat je verschillende pauken of verschillende stemmingen hebt. Dus in een groot uh, symfonieorkest heb je een, de paukenist en daarnaast de, de, zeg maar de man van het kleine uh, werk, uh, inclusief de grote trom. En dat uh, die hele slagwerksectie die, uh, die wordt vaak ondergewaardeerd ja. en met dit soort vragen. Dus ook. Ja, nou, het is toch maar mooi dat het duidelijk wordt. Maar dat betekent dus dat er, als er een triangel klinkt, dat er ja. op dat moment nooit slagwerk is. Dat is een deel van het slagwerk. Ja, ja nee, maar, nou ja, eigenlijk wel. Ja, ja, het is Zo, ja, ja. Ja. Ja, het, is een, het is grote verschil tussen slagwerk en, en de drumsectie. Dat zit in een ander genre van muziek. Ja. En, maar goed, dat, die mevrouw over die van die had eigenlijk al het antwoord gegeven. En dan heb ik nog een, een uh, huishoudelijke vraag. Oh. Sinds kort, en dat kwam net ook al even aan de orde: uh, noemen jullie bij de afkondiging de po-, het postadres? Ja. Mag ik daaruit opmaken dat je mijn kaartje hebt ontvangen? Nee. Nee, nou dan komt dat er nog wel aan. Want het, ja. ik kon het alleen maar aan uh, uh, Nachtzuster nachtzuster Park Hilversum uh, richten. Nee, maar dat is mooi. Want uh, eh, daar heb ik een tijdje geleden een oproep gedaan. Voor mensen ja. of die dat wilden doen. Maar ik ja. kan natuurlijk helemaal niet controleren of mensen dat gedaan hebben. Nee, maar ik, ik heb ooit een, een, een misleun begaan in, in dit programma een paar weken geleden. Wil oh, ik, het op ja, oh, ja, ik wel. <laughs> <laughs> nou, ja ja maar omdat nou weer in de uitzending ah dan... nog één keer nou ik heb je een paar weken geleden heb ik je rechtstreeks een vraag gesteld over uh, de Hanselijn. ja en eigenlijk mijn achtergrond van die vraag: was, hoe gaat het met de spoorwegen in de nachtelijke uren? Ja. En ik heb, die vraag ging eigenlijk een beetje de mist. In, of tenminste, je zei duidelijk: van daar geef ik geen antwoord op. Dat is oh. terecht. Maar mijn, de achtergrond van mijn vraag is eigenlijk: het goederenvervoer over spoor. Want als ik op mijn balkonnetje zit en naar dit programma luister, ja. dan zit ik naar de sterren te kijken of naar de regen te luisteren. Maar dan hoor ik op de achtergrond ook vaak uh, trein treingerommel. Uh, ja. En volgens mij is er veel goederenvervoer over het spoor. En als als er iets fout gaat, dan staat de volgende dag breed uit in de media, maar als het elke nacht goed gaat, dan hoor je er niks van. Nee. En ik ben eigenlijk benieuwd of er nou wel een treinmachinist is die op weg is naar huis, want tijdens hun werk luisteren ze niet naar de radio, dat durf ik langzamerhand ook wel te zeggen, ja. of zo'n treinmachinist nou weet wat hij achter zijn kar heeft hangen, maar En ja. dan kun je dus diezelfde vraag stellen, wat ik in het verleden ook al eens met de binnenvaartschepen heb gesteld, wat weet een treinmachinist wat hij aan lading heeft? En dat is vaak een hele Sliert. En die, nou, dat is eigenlijk, was eigenlijk de achtergrond van mijn vraag oh. over dat Hansen uh, gebeuren. Ja, oh, maar Dat, dat is een goede vraag, alleen um, ja, we hebben niet. nu nog twaalf nee. minuten, maar ik weet ja. dat er wel machinisten naar dit programma luisteren die ja. onderweg zijn. En dus als er nog eentje is die nu nog in de auto zit ja. of net thuis komt of zo, ja. bel ja. even naar 0800-1121. Ja. En anders volgende week herkantie. Nee. Maar, uh, nee, maar ja, of misschien wel als je nou, erdoor komt, maar ik wil altijd graag met de schone lei beginnen. Ja, dus het zou fijn ook... zijn als iemand nu nog even de telefoon pakt en belt okay. naar 0800-112. Okay. Nou, en gaat jan ja. ik ga het kaartje zoeken hoor, maar er is nog een hele stapel post die ik nog door moet nemen. Nou, dan kom je het vast wel tegen. Ik hoop het. Dankjewel. wel. Okay, tot Dag. de volgende keer. Doei. doei, doei. Uh, postbus 518 1200 AM. Dat is in ieder geval het uh, postadres nachtzuster erbij. En om erop max. En dan moet het goed komen. Uh, nog twee vragen. Of eigenlijk dankzij Gert-Jan drie vragen onbeantwoord. Namelijk de vraag van Suzanne Waarom uh, het hete water bij de kraan op links zit. Terwijl de meeste mensen hem opendraaien met rechts. En uh, die... Tweede vraag die gesteld werd in deze uitzending: of vrouwen ook wel eens aan shirtjes wisselen doen bij het voetbal, bij het vrouwenvoetbal. 0800 1121 zou fijn zijn als de vragen nog opgelost worden. En dus die vraag van Gert Janssen van zojuist: weet een treinmachinist wat voor lading hij vervoert. Ton, goedenacht. Goedenacht. Hallo. Hoi. Zeg het dus. Lange geleden. Uh, ja. Ik heb waarschijnlijk je crypto opgelost. Oeh, wat spannend. Een amfibie op een rijwiel. Acht letters. Zeg het eens. Een fietspad. Dat is goed, Tom. Je, ja, laptop. je klinkt een beetje alsof je... Um, net wakker bent. Ja, ja, je klinkt klopt. een beetje alsof je net wakker bent. Klopt dat? Ja. Je werd wakker en je dacht, ik weet de crypto. Ik kan nu niet, niet bellen. Ik kan wel bellen, dacht ik. Ja, nou, ik... dat is hetzelfde. Ja. Ja, ja. Nou, het is helemaal goed. Het antwoord is inderdaad fietspad. Gefeliciteerd. Ik ga aan de prijzenkast schudden en er valt iets uit... en dan stuur ik het je op, Ton. Ja, weet je wel waar ik woon, dan? Nee, maar als ik doe Ton net uit bed, dan komt het gewoon aan, denk ik. Uh, langstraat, 25 in Bunne. Ik Schrijf dat maar even op. Ja, het staat genoteerd. <lacht> Hey, okay. ik stuur je iets toe, Ton. Yo. Ton uit Bunnik, gefeliciteerd! yay! wat yeah. een feest! Zo, dat is nog eens wakker worden. Doeg, Ton! Ja, dag. <laughs> dag. Ari, goedemorgen. Goedemorgen met Ari, de machinist. Ach, Ari, wat goed, hallo. Ja, hallo, toevallig een keertje een vraag waar ik weer, weer wat antwoord op kan geven. Omdat ik toevallig uh, goederen treinmachinist ben. Ja, en als jij het antwoord niet weet, dan weet <laughs> niemand het natuurlijk. Nee, dan weet niemand. Maar een. Uh... De machinist weet precies wat die voor lading achter in zijn trein heeft zitten. Dat staat allemaal vermeld op de treindocumenten die hij bij zich heeft. Oh ja, waarom is dat dan? Want als jij een hele lading met linker schoenen hebt, dan interesseert dat toch verder niemand wat? Nee, maar hoe noem je het? Het gaat vooral dus om lading met gevaarlijke stoffen. Dat dus als er uh, direct een calamiteit optreedt met je trein. En uh, hoe noem je het, uh, ja, De brandweer die wil weten wat voor stoffen uh, en uh, spullen dat je in je trein hebt zitten die gevaar kunnen leveren. Dat je dat onmiddellijk bij je hebt. En, uh, en hoe noem je het? Nou We een machinist niet met een brandweer uh, de, alle documenten door gaan zitten nemen. Maar dus, uh, de organisatie die er dus achter zit. Die weten dus uh, precies. Uh, elektronisch ook, uh, wat, er, wat er dus uh, allemaal uh, ja, uh, uh, voor uh, stoffen inzitten. Oké, oh, okay. dus dan komt de brandweer en die zegt, Arie, Arie, wat heb je in je wagen? En dan zeg je, oh, schoenen, oh. Ja, lekker schoenen, ga maar, uh, ruk maar weer in. Ja, weer precies, gooi <laughs> ja, zelf maar een emmertje water, dat komt goed. Oké, okay. nee, nee, hartstikke maar goed. De... Ja. En, en uh, ja. weet, je, weet je ook wat je, wat je vandaag rijdt? Ja, vandaag, uh, nou, uh, ik heb een vermoeden wat ik ga rijden. Maar, uh, hoe noem je het, uh, waarschijnlijk auto's naar Oosterhout. En dan nog wat uh, spullen van meneer De Graaf terug naar uh, Zwaluwe. De, ja. En dan nog Pensie. wel weer met gevaarlijke stoffen op uh, pad. Maar ja, er zijn duizenden en één verschillende gevaarlijke stoffen. En, ja, kan ook nagelijk remover zijn. Ja, ja daarom. Nou, <laughs> doe voorzichtig, Arie. Hou je veilig, hè? Doe ik. Oké, okay, dankjewel. Tot ziens. Doeg. Dan. Erik? hi goeie... Wat is het? Bij jullie is het een ochtend. Of nacht, het Waar Goedemorgen. Waar zit je dan? Uh, ik zit ongeveer 8000 kilometer van jullie vandaan. Dus dat, uh... En welke kant op? Curaçao, Willemstad. Oh, lekker. Zeker lekker. Ja, mooi weer? Ja, het is altijd mooi weer. Tussen 28 en oh, 34 ja. graden. Dus, uh... Ik zou echt heel graag weer man willen of weer vrouw willen zijn daar. Ja, dat begrijp ik. Dat en is je al zegt, heel uh, Altijd zon. Ja. Het uh, ja. wordt vandaag mooi weer. Nee, maar ik, uh, ja. ik denk het antwoord te weten uh, op vraag 2 en op vraag 11. Ja. Vraag 2 is een logische... Uh, je moet even, want ik, ik ben, ik, het klinkt een beetje als het menu bij de Chinees. Ik, ik, ik, ik, on, ik hou het niet met nummertjes bij. Dus welke vraag? Ah, nou, vraag 2 was namelijk ja. waarom er bij damesvoetbal geen uh, shirtjes geruild wordt. Maar dat heeft hm. meer met logica te maken hoe vrouwen hun shirtje uittrekken. Ze trekken op een hele onhandige manier shirt uit. Waardoor of alles uitgeurt, of gewoon niet snel genoeg gaat. Dat is volgens mij de Het reden. is wel waar. Mannen kunnen beter shirts uittrekken dan vrouwen. Dat is absoluut waar. Want jullie hebben een soort kruisbeweging en wij zetten onze ellebogen erin. Kruisbeweging? Ja, jullie, doen je, jullie is... kruisen je armen en dan hap in ik je in een beweging. Ik doe nu even de plekken. Doe jij even je shirt uit, Erik? Nou, dat is een goed idee. Nee, maar ik pak gewoon mijn shirt aan de achterkant van mijn... Oh ja, zo over je hoofd. hoofd. Ja. Jullie doen juist die rare kruisbewegingen. Nee, nou ja, maar ja, goed. goed. Ja, ik zal mijn shirt nu aanhouden vanwege de webcam, maar ik, ja, ik heb een beeld. Ja, nou ja, jullie doen het heel omslachtig. Dat is denk ik de reden. Is ook zo. Maar ja. wat wel een bewezen feit is, namelijk vraag 11... en dat was waar een vrouw altijd met de benen bij elkaar zit... en mannen met de benen wijd thuis auto reden auto rijden. Dat had yeah. vroeger vanuit de middeleeuwen te maken. Toen hadden we nog weliswaar geen auto, maar meer paarden. Yeah. En aangezien mannen altijd het paard bestuurden, zoals het heet... Yeah. Um, zij, zaten, ja, zij bestuurden het paard. En, de, en de, de vrouw, meestal in een vrij nette jurkje... maar ze droeg geen onderbroek in die tijd... Oh. die uh, moesten wel hun benen bij elkaar houden. Dus ik denk dat daar is het dan ontstaan dat de vrouw nog steeds... Geneigd zijn om altijd hun benen bij elkaar te houden als ze in een voertuig zitten. Ik ben blij dat jij altijd eventjes vanuit al, 8000 kilometer... van. De, ja. van de, hoe heet het? De Coffee Channel, geloof ik. Dat ja, ik. dat is goed, hè? Ja, maar daar hebben ze dat verteld. En nu dan vertel dan... jij het weer. Dank je wel. Is goed, graag gedaan. hè, Erik, of goeiedag? Goedenavond uh, goeie nog. Goeie Op dinges. Goede dingen. het uh, bij mij nacht. <laughs> Doeg, Erik. Oké, okay, hoi, hoi, Hoi. Ria. Hallo. Dag um, um, Over het uh, voetbal. Ja. Er um, staat een beeld bij van een, um, een dame die in uh, BH rondliep. Met een shirtje in de handen. Dus als ze dat toch uittrekken, dan zullen ze het toch wel uitwisselen, lijkt mij. Zou je denken? Of ze had het gewoon heel warm. Ja, dat kan ook. Het ja. was aan het eind van de wedstrijd. Ja. Maar waarom zouden zij geen shirtjes uitwisselen? Nou ja, ik denk dus omdat ze dan in hun blote BH staan. Ja, maar dat doen ze wel. Ja, nou blijkbaar als jij daarom, het zegt. Daarom maar... denk ik dat ze het ook wel uitwisselen. Oké, okay, nou ik kreeg nog een mailtje. Een, een, een heel informatief mailtje van Jan Vrieling die schrijft. Um, ik heb een antwoord op de vraag of er shirts gewisseld worden bij het damesvoetbal. En het antwoord is nee. Da dat komt daar het budget dat niet genoeg. Oh, no, dat is een ingewikkelde zin. Maar hij bedoelt, er is niet genoeg budget om elke wedstrijd een nieuw shirt aan te schaffen. Mijn dochter speelt in de. Beneliek, Benelek, ik weet het niet, ik ben niet zo thuis... Maar bij ADO Den Haag Dames en heeft maar één shirt met naam en rugnummer... en die krijgt ze ook niet mee naar huis, want die wordt gewassen door ADO zelf. <laughs> dat is wel wat ja, leuk ja, om te weten. Ja, ja Dus dat pikken ja. we even mee, Ria. Dat zou best kunnen, oh. want er is natuurlijk niet veel geld voor de damesvoetbal. Uh, nee, voor de precies, Beneliek. Maar ja, ja. Heb ik heb het zo'n idee dat het uh, misschien dan heel soms voorkomt... en uh, misschien straks wel meer gaat voorkomen. Ja, nou ja, het oh, zou bedankt. in ieder geval denk ik meer mannen naar damesvoetbal laten kijken... om het maar even zo seksistisch te zeggen. Ja, ja, ja. En ja. um, uh, wat die zwemmer betreft... Ja. dat uh, zou um, ook nog een juni-kever kunnen zijn. Een, een juni-kever, ja. ja of in dit kever, geval een juli-kever. Het is nu een juli-kever, denk ik dan. Ja, maar alles loopt een paar maanden achter hè, met het koude voorjaar. Oh ja, natuurlijk. Ja. Nou is de uniekever heel zeldzaam, die is bijna uitgemoord door allerlei gif. Ja. Maar het zou kunnen, of anders misschien... Nee, mijn zijn er niet. Maar het zou kunnen. Ja. Um, maar um, wat betreft die fruitvlieg, ja. en waar die zo ineens vandaan kwam. Ja. ik denk niet dat die... Um, kijk, als die met de appel mee zou komen, de appels die er nu nog in de winkel liggen, dat zijn veelal appels, die zijn al heel Nee, ja, je moet ietsje licht... korter samenvatten, want de eindtune ja. loopt al. Oh. Nou, ja. die, die fruitvlieg, net als vele andere insecten, en vlinders en, en andere vliegen, die overwintert waarschijnlijk in allerlei kieren en gaten in de vorm van een pop. Oh. En als het maar warm genoeg wordt, want die houdt van rottend fruit, dus hij komt pas weer tevoorschijn of hij uh, wordt pas vlieg uit die pop, als de temperaturen zeg maar boven de 25 graden komen, zodat er ook veel fruit is wat gaat rotten. Ja. Dus net zoals vlinders in, in andere insecten, vlinders overwinteren ook in popcorn of soms als vlinder. En die komen op een, op een gegeven moment, als de temperatuur voor die bepaalde soort geschikt is, dan komen ze weer uh, tevoorschijn. Dankjewel. Dag Ria. Ja, ik wil nog heel even snel namelijk naar ja, Bagera van de chat, oftewel Martin. Sorry Martin, maar de eindtune is al bijna afgelopen. Bert van Sloten staat al te trappelen voor het Radio 1-journaal. Dus heb je nog iets opmerkelijks voor me? Oh, hij is er niet. Nou, ja, daar was je, Martin. Voorwaardelijke Martin, voorwaardelijke ja. Je moet je zin opnieuw beginnen, want Dianne Ross schreeuwt er heel hard doorheen. Ja, Oké. Okay. Die vraag over het vrijlaten van uh, twee derde naar de onvoorwaardelijke of voorwaardelijke straf, dat dus naar het onvoorwaardelijke deel. Ja. Nou, dan de kijk. Dianne ja. Ross, daar weer aan. Oh, dus zetten we Dianne Ross nog even hard. Dank je wel, hè. Tot volgende Adem. week. Adem. Dit Doei. was Nachtzuster, Tot volgende week allemaal. Dag.